Het aandeel TomTom wint fors op de beurs nu het bedrijf in zee gaat met het Amerikaanse Apple. Het staat zo'n 13% hoger. TomTom Tom gaat kaarten leveren voor Apple, heeft de maken van navigatiesystemen bekendgemaakt. Hoeveel Apple daarvoor gaat betalen is niet duidelijk. TomTom Tom heeft het al een tijd moeilijk, omdat steeds meer mensen gebruik maken van navigatiesoftware op hun mobiele telefoon. SP-leider Roemer heeft vanochtend in Den Haag een ontmoeting gehad met de Boliviaanse president Morales. Roemer zei dat het overleg zeer de moeite waard was en dat hij vereerd was met het bezoek. Volgens Roemer vindt de socialist Morales het jammer dat Nederland de ontwikkelingshulp aan Bolivia heeft stopgezet. President Morales sprak ook met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Verder staat er een bezoek aan de Floriade in Venlo op het programma. Verslavingsdeskundige Keith Bakker zegt dat hij in de gevangenis zwaar is mishandeld door mede gedetineerden. In een uitzending van het tv-programma Profiel vertelt Bakker vanavond dat hij is aangevallen en dat hij het erg zwaar vindt in de gevangenis. De verslavingsgoeroe werd onlangs veroordeeld tot vijf jaar cel wegens verkrachting en misbruik van een aantal vrouwelijke cliënten. Hij zit nu vast in de gevangenis in Lelystad. Tijdens een voorarrest zou Bakker ook door mede gevangenen zijn mishandeld. Het weer vrij veel bewolking en enkele buien. Vooral in het zuidoosten kans op onweer. De middagtemperatuur komt uit op 14 graden in het noordwesten tot 19 in het zuiden. Later in de middag in het noorden en noordwesten ook wat kans op zon. Dit, Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht er staat 4 kilometer file tussen Afrit den Dolder en de Uithof. Er zit een gat in de weg en er moet geasporteerd worden. De hoofdrijbaan is dicht bij de Uithof. Verkeer richting Utrecht kan via Hilversum via de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 FM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Dan zoeken we door onze herkenningsmelodie. Louis Davis met een weekje nog wel oudje. Een opname uit 1928. Het is vandaag dinsdag 5 juni. Het Is vandaag de 156e dag van het jaar. We hebben nog 209 dagen te gaan tot het einde van het jaar. Dan doen we dit nu met een hoop mooie muziek, dacht ik zo. Nou, het cocktailtrio. Rob Tauber met de piano aan zee, maar eerst hier Jaap Molenaar met de oude wijvenmolen. Weet u, de oude wijvenmolen in het Spanderswoud? Die staat daar wat onwezenlijk te staan. Zodat je achteraf je eigen ogen niet vertrouwt, en twijfelt aan die molens en bestaan. Maar hem zij staat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 Mijn leven straks weer net precies zo over zal gaan doen. Met inbegrip van elke stommiteit. En tallen malen zal herhalen. De pijntjes en de pijltjes en de domme jaloezie. Het verdriet dat soms na jaren pas verdween. De kneuzjes van je hart en ook de kneuzjes van je knie. Daar moet je op de rij af weer doorheen.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 Wat is dat kind snel, snel? Ik sloot mijn ogen en tel. En toen zonder vaarwel, snel, hij uit mijn buitel en met z'n allen al op, op een kangaroo-eiland waar je kangaroo's vindt. Zoek de kangaroo naar een kangeroekind. Laatst nog kreeg je een jong. En met z'n allen al, op een kangeroe eiland Waar je kangeroes vindt, Zoek de kangeroe moeder Naar de kangeroe kind Oh, ik ben toch zo ongerust, Truus Ik ben toch zo ongeruus Waar gooit me zonder excuus, Truus Als ik zo leeg thuis kom uit huis En met z'n allen al, Ik was En het lab die me nou al altijd tussen mijn voering gegaan hebben ze allemaal Op een kangeroe-eiland, waar je kangeroes vindt Gaat de kangeroemoeder met de kangeroe -kit. Met de kangeroe -kit. In een havenkroegje achter Katendrecht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 de zeeman uit dit lied, ik zong van pek, piloboken, paai en boezelaar. Hij wist van wanten en hij was van zessen klaar. Hij wist van wanten en hij was van zesseklaar. CFM Zand voor muziek van Ronnie Pottsdabber met de paai en boezelaar. Dan nou, voor muziek van het cocktail trio met Kangroe Eiland. Ook Rob Tauber kwam voorbij met de piano aan zee. Een mooie plaat van Jaap Moldenaar met de oude weg.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 Mee een waken van rust In de donkerste nacht Al die toren de wacht En hij weest mede weg Naar de kust De nacht was zwart Als ik nergens de vuurtoren zag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 Zijn licht mee een wagen van rust. In de donkerste nacht, Houdt die torende wacht En hij weegt mee de weg naar de kust. Waar zal ik zijn als ik de weg naar het licht naar van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 en hij weest mede weg naar de... Hoort slechts bij jou. Heel mijn hart. Droomt steeds van jou. En het jubel. Jij bent van mij. Het maakt zo tevreden. Het maakt het zo blij. Heel mijn hart. Het van jou, heel mijn hart, vraagt zo naar jou, het maakt de dagen te lang alleen, want slechts de avond.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 Vuil mijn hart, vraagt zo naar jou. Het maakt de dagen te lang alleen, want slechts de avond brengt Leven biedt, altijd samen zijn, blij en stralen. Werden wij voor altijd een paar, vol van juweelgeluk, beloofden wij elkaar. Wij blijven, wat ook het leven biedt, samen, samen. Een vreugde, maar ook verdriet. Samen, samen. Al valt de rijk om ons niet en deel en al ons huisje maar klein. Wij zullen wat ook het leven Muziek van Annie Palme de Samen met Jan van der Most Met het mooie nummer Samen Daarvoor Johnny Bron met Heel Mijn Hart En ook natuurlijk die plaat van dominee L.A. Bodaan met Als de vuurtoren brandt En het begin van het blokje Gillard Cox met En Steeds Weer TfM Zandvoort, een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 En de jaren 70 Zometeen muziek van Eric Christiani En ook nog muziek zometeen eerst van Frans Dumé met Vakantie in Tirol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 Ik ben naar hierom, voor Ik heb de hele reis af zien bloeien. heb de geitjes gezien met hun bennetjes op. Ik heb de koetjes die lopen roeien. een Ik heb het ZANG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 Als je donkere wolken ziet, je hebt verdriet, dat hoeft toch niet aan de piek. als piepie. Dus als je donkere wolken ziet, je hebt verdriet. Dat hoeft toch niet te gaan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 Sleef. Onze vrienden zie kalonken als we met die wagen pronken, lieve leef. Iedereen zal ons benijden, lieve leef. Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden. Vrolijk waaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, lieve lief.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 Als we met die wagen pronken, lieveling Iedereen zal ons benijden, lieveling Als wij samen zij aanzijden Onze baby laten reden, Vrolijk rijdend alle dagen in die mooie kinderwagen Lieveling Uit u hoorde muziek van de Ramrose met ik zag een kleine wagen lieveling. Ook muziek van Hans en Jaap Daniels met ep. je Christiaan met wat zou je doen in zo'n geval? En aan het begin van het blokje hoorde u Frans Dumé met, met vakantie in Tirol. Reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En nu op de radio dan de Skymasters met Zam Bassi. Trouwen ging, moest hij betalen aan de vader van zijn schat Maar wat die zussie kostte was een vele Omdat haar papa nog vijf lieve dochters had oh, ja. Hij vroeg een prijs twee ossen voor zijn dierpaar kind Dat was niet veel en boela boela vond het goed En als de wijs hoeveel hij van het meisje hield Gaf hij als schoonpapa zijn mooie hoge roest hey, Zom, zom, zom, zom, zom, zom, deze. we heel wat mooie jonge vrouwen en zo'n vrouwtje In Zam Zam Zam Zam Zam vindt de man al gauw een aardig treedje. En hij krijgt hij in het bekende schuitje voor twee ossen en een hoge hoed. Een raad van jongens die nog zoeken naar een meisje. Ga naar Zam het is daar een paradijsje. Zo zwaad je krullen, vol dit jouw wel te... Die zussie kostte was een peulenspel omdat haar papa nog vijf lieve dochters had. Hij vroeg als prijs twee ossen voor zijn dier, maar dat was niet veel, en boela boela vond het goed. En als de thuis, hoeveel hij van dat meisje loopt, gaf hij aan papa zijn mooie hoge hoed. En dan speelt harmonica, harmonica.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 Hij was blasé van het goede en verbrak de eterbanden. En toen met ome Jansen zeven tientjes in zijn handen, had hij op het Auto een vekeltje gekocht. Een onecht kind van fort vol deuken, bulten en hiaten, in lang verleden tijden op de mensheid losgelaten, dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten,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 omdat Maij zich vroeg, of hij misschien niet aan was slaan. De buren gluurden door de ruit, van Nijt waren ze groen En zeiden, ja zo gaat het, als de mensen dik gaan doen De man heeft een fortje opgedaan Daar rijdt hij mee, als een vorst door de Jordaan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 is het uit met een pret, want dan stopt ze vrouw de slinger onder het bed. Tuf, tuf, tuf. Twee uur na dit gebeuren, arriveerde er een wagen. Met paard voor deur en de verblijde buren zagen.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 want dan zijn vrouw de onder Duf, U hoort de muziek van Sylviaan Poons met de Olieman. Daarvoor de Vier met En Dan Spel Je Harmonica. En daarvoor de Skymasters met Sam Beysi. En zoals altijd en alle leuke dingen komt, ook weer een einde. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En als u dit programma... ...nogmaals wilt beluisteren... ...dan kan dat aanstaande zaterdag... ...tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald... ...ik wens u nog een hele fijne week... ...en misschien tot volgende week... ...ik laat u achter met de Donald Jones met Dagmeisje... ...maar als er nog tijd over is de Skymasters... ...nogmaals de Skymasters... ...hier met het nummer, hij doet het niet... ...graag tot een andere keer, tot ziens. Dag meisje, meisje lief, dag, dag... Schatje, je, schat een vap, da, da, en go, en go, je da, dach, je, je da, da, de zon kijkt zo vrij, zo stral en wel voor een dag, wat een dag, wat een dag, dag, leg je, leg je lief, dag, dag, Schatje, je, schat een vap dag, Zit het in het veer, of zit het in mijn hartelijk, of zomaar in de sfeer. Ik weet het niet, ik weet het niet, maar ik voel me zo so happy. Het leven is een blij de laag. Daarom zeg ik jou af in de goeie dag, da, meisje, meisje lief daar, da, da, schatje, je, schat er baf engel, engeltje daar, da, da liep je liep je daar. Dag, dag, de zon kijkt zo blij Zo straal en jij. Wat een dag, wat een dag, wat een dag Dag, meisje, meisje lief dag Dag, dag, schatje, schatten, wat dag Ik ben zo in mijn schik dat ik alleen maar zingen kan, op ieder ogenblik Hoe komt dat dan, hoe komt dat dan? Misschien door de wanden, misschien gewoon ook door de kaart Maar wie weet komt het ook, door jou, door jou, door jou Dag, meisje, meisje lief, dag Dag, schatje, schatje, dag Dag, dag, da, da, da, da. engel, engeltje, dag Da, leave your hand, get your Da, da, the sun, look so bright So strong and jij. you For a day, for a day, for a Da, Meisje, meisje, leave Da, da, schatje, schatje, vrouw, da, da. Dag, de zon kijk zo so blij, zo so stralend als dus, jij. Yeah. Wat een dag, wat een dag, wat een dag. Dag, meisje, meisje lief dag, dag, dag straatje, straatje baard dag. Als een echte advocaat, of bakje je zoete broodjes, dat helpt je heus geen draad. Hij doet de dik, hij doet de niet hij doet heus niet, niet hij doet het niet, hij doet de dik, hij doet de dik, hij de leider van de leider van de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 Hij doet het niet, hij doet het niet, hij heeft vandaag geen zin. De brandweer Interapo, die kreeg een nieuw besluit. Het was het nieuwste op het gebied, dat kostte een flinke tijd. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.